Seven.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 Vol zonlicht van elke winter bevrijd, niet te wachten op later nooit meer terug in. voor ons goud. mijn bloed kan weer stromen nu jij ja jij voor mij houdt want jij raakt me Uur ja, jij, bent mijn alles. En daar doe ik het mee, want jij raakt me. ja, jij...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 Het één van zinnen en één van hart Laat je leven niets bepalen Door de pijn die je ondervoelt Laat het nu jou achterhalen Anders raak je steeds gewond Samen lachen, samen huilen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 Samen zingen, samen stil, om kleine dingen, samen wijs en samen doen. Alleen denken, alleen in doen. Geef je over, laat je gaan en laat de mensen vallen. En zet die ruimte voor vertrouwen.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 Een, een zangeressend begeleiden op zijn eigen manier met akoestische gitaar. Misschien een domme vraag. Ja, Ach, maar is ook een Haarlemmer? Want Focus was al, kwam uit Haarlemmer? Nee, nee, nee. Jan, Jan is uh, Amsterdammer. Oh, oké, okay. dus Amsterdam is een Amsterdammer. Oké, okay. ja, prima. Ja, Plat Amsterdammer. Ja. <laughs> hij woont in Volendam nu. Maar uh, uh, Carlo kwam met het idee. Toen zei hij, ga eens vragen. Ik zeg, nou, jij krijgt het idee. Vraag jij het? Dus hij is op hem afgegaan.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 Het mis lief en bank het alles. Ze zal me altijd blijven boeien Ze streelt mijn hart En ze vult mijn huid Ze breekt mijn troon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 Geen volle mens op goede doelen, ik wil gewoon mezelf weer voelen. Ik wil geen buis om naar te turen, ik ben het zat die leven Al die zinloze berichten die mijn levenskracht ontwrichten. Ik wil geen wereld vol illusie, geen achterdocht en geen delusie. Het gaat het leven. Ik neem mijn vrijheid zelf in handen, ik blijf verbaasd over mijn genen, al staat het vuur mij aan. Laat me door geen mens zo chicken